Verder is de Bedouinentent waarmee Gaddafi de wereld overreisde... door de opstandelingen in brand gestoken. Sommige plaatsen in Libië, waaronder Gaddafi's geboorteplaats zijn nog in handen van regeringstroepen. Vanwege een aardbeving aan de Amerikaanse oostkust... zijn onder meer het Pentagon en het kapitool ontruimd. Van New York tot North Carolina stonden gebouwen te schudden. Ook in New York zijn diverse gebouwen ontruimd. De beving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag volgens de Amerikaanse Geologische Dienst... in een plaats Mineral in de staat Virginia... tussen de steden Charlottesville en Richmond. Er is voor zover bekend nauwelijks schade. Bij een schietpartij in Best is een politieagent neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Ook de mogelijke schutter is gewond geraakt. Beiden liggen in het ziekenhuis. Of de agent in dienst was en of hij een uniform aanhad, is niet bekend. Ook over de aanleiding van de schietpartij in Best is niets duidelijk. Op het EK Hockey in München-Kladbach hebben de Nederlandse vrouwen de halve finales bereikt. Oranje versloeg in de laatste groepswedstrijd Italië met 5-1. Met zes punten eindigde Nederland in groep A op de tweede plaats achter Spanje. De Oranje vrouwen spelen donderdagavond in de halve finales tegen Engeland. Het weer. Een enkele regen- of onweersbui. Later op de avond droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgenmiddag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt dan tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Natuurlijk houden we hier op de hoogte van de situatie in Tripoli... waar de rebellen het hoofdkwartier van Gaddafi in handen hebben. Gaddafi is nog altijd spoorloos, maar natuurlijk zodra nieuws is, dan weet je het hier... En iets heel anders, hoe is het met de kinderen van Michael Jackson? Die drie, die treden steeds meer in de media. Um, daar hoor je zo meteen meer over in de wekelijkse entertainmentrubriek met Bridget Maasland. Today's Topics. Maar eerst onze eigen Lucky Kink in Today's Topics. Met de top 5 daarvan en op vijf de pinproblemen bij de NS. Die zijn er namelijk kennelijk. Pinnen bij de NS, bij een automaat van de NS, dat blijkt nog wel eens lastig hè? Ja, wij hebben het laatste uh, half jaar ongeveer 80 klachten binnengekregen van reizigers die problemen hadden met uh, pinnen bij NS-automaten. 80 klanten met problemen in een half jaar. Oh jee, eens even terugrekenen hoeveel procent dat eigenlijk is per jaar. Uh, 160 klanten en dan zijn er 25 waren zeurkousen. Dat uh, trekken we er af. Dat zijn de mensen die standaard over wat te zeiken hebben. Uh, hou je 135 klachten over. Dat is per dag 0,4 klachten. Een dagelijks rijden 1,1 miljoen mensen per dag met de trein. Dat is echt een crazy rekening. moet je maar met een beetje van zou je kunnen zeggen dat 0.0000003% van de NS-klanten per dag een klacht heeft over de pinautomaten. Conclusie van de d Er is maar weinig mis met die pinautomaten... en de OV-bitjes van OV-loket kunnen seuren als een malle. Nee, maar je moet je voorstellen dat <laughs> het topje van de ijsberg... Uh, wij krijgen alleen klachten binnen die al uh, gemeld zijn bij een vervoerder... en iemand moet echt zijn best doen om ook nog eens keer bij ons terecht te komen. Ja, en kennelijk moet je ook echt enorm je best doen... Om, om überhaupt niet te kunnen pinnen. Toch erkent de NS dat er ook wel eens een keer... iemand is geweest die niet kon pinnen. We hebben een ander systeem van betalen. Net zoals bij geldautomaten wordt de pas helemaal in de automaat getrokken... En duurt het even voordat hij weer terug is? Dat betekent dat een niet goed gelezen kaart bij ons en bij een geldautomaat. leidt tot een ander soort klacht dan wanneer je dat bij uh, bijvoorbeeld een supermarkt hebt. Het is gewoon ingewikkelder. Uh, een ingewikkelder handeling die je bij ons moet uitvoeren. Allemaal reten ingewikkeld. Bij supermarkten moet je de pas sliden. en nu ineens ook steken. En bij de NS, nou dan weet je helemaal niet wat je overkomt. Dan verdwijnt ineens je hele pasje. Crazy. Belangenclub OV-loket wil nu dat de NS voor die 0.000000. 0036 snoeien harde actie gaat ondernemen. Ze moeten gewoon samen met de bank of wie dan ook tot een goede oplossing komen. Want reizigers kunnen ook vaak niet anders betalen dan met die pinpas. En van de pinnende Pieter is het in het echt maar een klein huppelend stapje... naar de dansende bejaarden. De hal van het gemeentehuis in Weesp ziet er wat bijzonder uit vandaag. Dansende paren op de vloer. De marmeren vloer. Grijze hoofden. Mannen en vrouwen en een podium met een orkest. Ja, klinkt als het pittoreske plaatsje Gomorra, maar het is gewoon weesp. En die bejaarden die zijn er niet zomaar een beetje aan het bouncen. Consument en veiligheid die organiseert de feesten met als doel bewegen... zodat je later minder valt. Alles wat je beweegt, altijd, helpt altijd tegen vallen. Ik ben altijd bezig, ik beweeg altijd, dus ik ben ook niet bang om te vallen. Mensen die de hele dag niks zitten te doen, die worden buiten dat ze stijf worden. Dat was een beetje bang. Ze worden bang om te vallen. Dus alleen nog door in beweging te blijven, hoe langer je dat volhoudt, hoe, mooi, hoe mooier het is. Nou, dan denk je als er iets is wat die in de bejaarden niet moeten doen, dan is het wel dansen. Maar dat is dus niet zo, want alle bejaarden zijn natuurlijk verschillend. De een is blank, de ander is zwart, de ander weer een beetje gelig. En uh, de meest grijs, diversiteit, alom. Maar één ding vinden ze allemaal leuk en dat is dansen. Nou, uit ons onderzoek bleek dat dansen, dat vinden ze allemaal leuk. Dat kennen ze ook nog van vroeger. Uh, dat is iets ook waarvan ze zeggen van ja als dat nou werd georganiseerd kunnen we onze kinderen en kleinkinderen meenemen. Ja want als puber en de kleinkinderen iets leuk vinden dan is het wel in de laatste week van je verregende vakantie op een druilerig industrieterrein in Weesp een dansles doen met je oma. Ja dat helpt tegenvallen, het is goed ik voor je wordt ik gewoon. Op drie dan. Uh, de bejaarder die ook is gevallen. En dan vooral door de mand. Prins bernard Die had volgens royalty-verslaggever Mark van der Linden niet één, niet twee, maar verrassing. Drie buitenechtelijke kids. Dat is een mooie scoop voor Marky Boy. Die had het druk vandaag en kon bijna niemand te woord staan. Uh, straks hoor je daar meer over hier in BNN Today. We gaan door met nummer 2. daar staat het noodweer van vandaag. In Brabant zagen ze vanmorgen de alle codes het bos niet meer. Ja, vanmorgen werd het donker, donker in Brabant. En even daarna ging het hard waaien, donderen en bliksemen. Het begon ook nog te plenzen. De brandweer in Zuidoost-Brabant gaf code extreem. En eerder gaf het KNMI ook al code oranje. Ja, het zware onweer heeft voor veel wateroverlast gezorgd. De regenbaaien waren zo hevig dat straten blank kwamen te staan. Op sommige plaatsen ging het mis, zoals hier in Grave. Daar werd de zolder van een woning door de bliksem getroffen. Er zit een antenne boven op de woning. Hoogschijnlijk heeft hij daar plaatsgevonden. De knal werd goed gehoord. En toen uh, kwam daar een, een grote steekvlammenblaag En een gruwelijke knal. En toen uh, zijn we daar naartoe gelopen en hebben we meer geholpen die mensen te evacueren. O, man en een papegaai nog. Ja, iedereen kwam er ongezonden vanaf, ook kapitein Haak. Uh, materiële schade dus en verder veel ongemak. <lacht> Bent u nat geworden? Ja, ik was al nat. Maar niet Er komt een mevrouw aangehold. Wilt u even schuilen bij mij? Oh, lekker! Vanavond zijn de codes extreem weer en oranje weer ingetrokken. En dan het belangrijkste nieuws van de dag. Dat is uiteraard Libië. Verslaggever Thomas Erdbrink was rond half acht live te horen hier op Radio 1. En hij bevond zich toen samen met de rebellen in het hoofdkwartier van Gaddafi in het hoofdkwartier van Gaddafi. Om me heen worden werkelijk uh, gigantische hoeveelheden wapens gespattelen. Er staat, uh, staat een de man, met waarschijnlijk de kolonelstres van Gaddafi is, uh, te dansen, <laughs> uh, van blijdschap. Mannen kussen elkaar. Uh, dit is een plek waar gewone Libiërs nog, no nog nooit zijn binnengekomen. Uh, zijn en uh, ja... Nu ja. de poorten open zijn, vaste anarchie dan ook los. De tent van Gaddafi, de bekende, befaamde tent, die hij ook meenam naar de, naar de Verenigde Naties op vergaderingen en andere dingen, die staat hier in brand. Um, en het hoofd, zijn hoofdpartner, Bapal Azizine, waar is ja, eigenlijk ja, compleet in puin. Um, er is niks meer van over. Het is hier complete anarchie. En zometeen hoor je meer nieuws vanuit Libië hier op Radio 1 bij BNN Today. En op Radio 1.nl vind je ook nog meer audio van Thomas... vanuit het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli. En dat was het voor vandaag. Uh, morgen zijn we er niet. Nee, god pas maandag weer. Zeg. Maandag was er. Heerlijk, lekker Wat een weekend. Wat is er allemaal? Voetbal. Ja, voetbal, voetbal, voetbal, voetbal. voetbal nog meer voetbal. Leuk, tot maandag. Yo. In Californië is de duurste auto ooit geveild. Het gaat om een zeldzame Ferrari en die kostte ruim 11 miljoen euro. Iedere dag in BNN Today duiken we aan de hand van het nieuws de geschiedenisboeken in. En vandaag met Carlo Bransen, hoofdredacteur van Auto Magazine Chaos, Een ongeveer wekelijkste gast hier. Ja, het, scheelt niet veel gezellig. het scheelt niet veel. Heb je het naar thuis? Wat zeg je? Heb je het naar thuis? <laughs> ik nou, helemaal <laughs> okay. niet, maar, maar ik vind het wel gezellig om bij jullie langs te komen. Ja. Ik woon vlakbij, hè, dat scheelt. Ah, ik ben blij dat je er bent. Carlo <laughs> Bransen, goedenavond. <coughs> Pardon. Even mijn keel schapen oh, um, nog begrijp ik. Ja, ja, ja ja, ja, ja, okay. ja, ja. Ik heb dat heel snel hoor. Dus mm. ik, heb, ik heb me heel goed gedragen. Maar laten we het over die auto hebben. Um, het, is, het is de, de uh, we duiken altijd de geschiedenisboeken in. En dan vraag ik me dus af: Dit is vast niet de duurste auto ooit, 11 miljoen? Nou, uh, ja, je weet je, je moet een beetje verschil maken tussen auto's die op een veiling zijn verkocht. Mm -hmm. En dit is wel degelijk de duurste auto, 16,4 miljoen dollar. 11,5 miljoen euro. Dus de duurste auto. Die veiling is, is verkocht. De record dus. Ja, en weet je wat er buiten veilingen om gebeurt? Dat kan natuurlijk allemaal heel spannend Gewoon zijn. Gewoon maar... onderling tussen eigenaren. Ja, precies. En dan, ja, er da, da, da gaat een gerucht dat er een, een Bugatti voor 40 miljoen van eigenaar is gewisseld. 40 miljoen? 40 miljoen. Wat, maar, was dat, wat was dat voor een auto? Ja, dat was een, een, een zogenaamde T57. Een legendarisch model. Hè. De, je hebt alle drie redenen waarom auto's meer waard worden. En, en ja, daarin ligt ook een beetje besloten... dat ik voor jouw Honda Civic helaas toch... <laughs> Ja, dat gaat niet lukken. Vijfduizend nee, euro. <laughs> ik hoop dat het zo blijft. Maar in ieder geval... Nee, weet je, het is oplagen, dus in hoeveel zijn er van gebouwd... en ja. hoeveel zijn er nog over? Uh, heeft hij een zekere historie, een racehistorie bijvoorbeeld? Is die van bekende mensen geweest? Hè? De, de, de, de, er zijn auto's voor... Veel en veel te veel geld verkocht. Als je puur naar de auto kijkt, maar die was dan van ja, Frank Sinatra. of van, van, van, van, van James Coburn, acteur. En deze Bugatti, weet je dat? Nee, dat deze is dat? Bugatti heeft. Dat is, het is eigenlijk een prototype. Is vooruitgelopen op de, op de legendarische Testa Rossa modellen van Ferrari. Een prototype dus. En uh, hij heeft wel een zekere racehistorie. Dus hij heeft in allerlei races meegereden. En ja, weet je, Willemijn, dat helpt. En hoeveel zijn er daar dan van? Maar eentje? Twee. Twee. Twee stuks. En dan betaal je dan 40 miljoen dollar nee, voor? Nee, deze was dan 11,5 miljoen. 11 wie, wie koopt dat? Zotten. Mag ik het zo zeggen? <laughs> ja. ja, het is natuurlijk. Weet je, er is geen reden te bedenken om, om, om, om zoveel geld voor een auto uit te geven. Tenzij je natuurlijk al een hele collectie hebt van. van, van maar dat, hele zijn dat zijn verzamelaars. Zijn en, verzamelaars. Uh, en, en die willen dit als kroon op hun, op hun collectie of wat dan ook. Nou, die auto die zal over een aantal jaren wel weer ergens ter veiling komen. Dan gaat die weer voort. Maar rijden die mensen er ook in? Nee. Nee, nee. nee, die staat gewoon, uh, die staat gewoon stil. En, en, uh, maar het ergens tentoongesteld of zo? Ja, nou, dat kan in een kelder onder hun paleisachtige huis zijn... waar die auto's prachtig uitgelicht staan. Of het is, Ja, of het, maar het kan ook een, een boerenschuur zijn... als het maar wel beveiligd is natuurlijk. Want het, is, ja, het zijn peperdure dingen. Heb jij zelf ook van die auto's waar je niet in rijdt? Nee. nee. Ja. Alle, alle auto's, klassiek of nieuw, moeten gewoon de weg op. Wat zou jij betalen voor je lievelingsauto? Als ik het had. Ja, ja, dus, ja ik, ik ben niet zo van de klassiekers. Ik zou voor een nieuwe auto gaan. En dan een, een, een, een Bentley of een Rolls. Ja, dat weet je dan. Bij, bij vijf ton trekken we de grens. En ja, wat, wat is de duurste die je nu hebt? Die ik nu heb? Ja? Die zit op 78.000 euro, denk ik. Wat oh, ook al een klap geld is. Ja, en, en welke is dat? Dat is, een, dat is een, een, mag ik dat zo maar zeggen, een Volvo S60 T6 AWD. Goed, dat is een hele mooie. Ja, maar of die ooit meer zal worden dan wat hij gekost heeft, dat is zeer de vraag, want er zijn er veel van gebouwd. Carlo Bransen, denk je wel. Tot volgende week, denk ik. Ja, nou, ik hou je eraan. BNN Today. Oud-diplomaat en PvdA-kamerlid Frans Timmermans die is hier na half de tien te gast. En met hem praten we over de ontwikkelingen in Libië. En met koningshuisdeskundige Fred Lammers praat ik over het nieuws over de, die derde dochter van prins Bernard, dat vandaag bekend wordt. De motorhamel de Mais. De loop, Met al die acties. Enorm spektakel. Ja, het is alweer twaalf, sorry, twee jaar geleden dat de King of Pop, Michael Jackson, doodging. En zijn kinderen, Paris van 13, um, Prince Michael Jr. van 14 en Blanket van 9... die moesten toen hij nog leven, geslu leefde gesluierd over straat om niet herkend te worden. Nou, nu na zijn dood uh, leven de Jackson kinderen eigenlijk een steeds normaler leven... en komen ze ook veel vaker in de media... Hoe is het met deze Jackson-kinderen? Bridget Maasland in onze wekelijkse entertainmentrubriek. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst even luisteren naar, naar Paris. Um, dus zijn, uh, wat is het eigenlijk, een zoon of dochter? Paris is de dochter. De dochter. Die twee jaar geleden tijdens de begrafenis van Michael kort iets zei. just wanted to say... Speak up, sweetheart, speak up. Yeah. Oh. Speak up ever since I was born... Daddy has been the best father you can ever imagine... En ik wilde zeggen dat ik hem zo so much. Ja, die was toen dus uh, uh, elf. Ja, dat is wel heartbreaking. Nou, zo meteen, <laughs> ik praat er wat snel over maar zo meteen hebben we het over die kinderen. Maar eerst even Bridget, um, ja. Jij, dat was volgens mij jouw TMF tijd. Jij hebt Michael Jackson zelf ontmoet, toch? Nou, ontmoet, ontmoet. We zijn hem een keer uh, gaan ophalen van het vliegveld en toen mochten we met een aantal journalisten inderdaad vlak bij het trappetje staan waar hij beneden kwam. En ik heb hem een keer uit het Grand Hotel zien lopen, dat ik een soort van naast hem stond, maar hij okay. heeft nooit iets tegen me gezegd hoor. En toen had hij overigens nog geen kinderen, dus die had hij toen ook niet bij zich. Nee, dat was long time ago. Ja. Even, jij hebt natuurlijk ook een kind, daar gaan we het niet uitgebreid over hebben, maar als je dan naar Michael Jackson kijkt van hoe hij zijn kinderen uit de media probeerde te houden met dekentjes over hun gezicht. Met, af en toe moesten ze zelfs een masker op of yeah. een sluier... Um, ik neem aan dat jij dat iets anders doet. Maar hoe, kan jij er iets over zeggen hoe jij dat doet? Ja, nou, ik, ik vind wat hij deed wel uh, lichtelijk, uh, of eigenlijk wel zwaar overdreven. Maar ja. ik probeer ja. ook mijn zoon te beschermen. Ik heb ook wel uh, wat brieven gestuurd naar de media... en gevraagd of ze alsjeblieft mijn kind niet willen fotograferen. En o, ja? Meer kan je in Nederland niet doen. Want dan... in Nederland zijn er geen wetten voor of dat wel of niet uh, mag. En dat helpt maar wel als je een brief schrijft. Ik moet je eerlijk bekennen, uh, ze houden zich er allemaal heel erg netjes aan. Dat vind ik heel prettig. Ja. ja. En, ga, en wat nou als hij 14 is en zegt van mam, ik wil ook in de media en ik wil wel ja, naar buiten treden. Als hij 8 is, of als die een zodat hij zelf daarover na kan denken en dat zelf kan beslissen, natuurlijk, dan moet hij dat helemaal zelf weten. Het is alleen als ze zo klein zijn, kijk, zij hebben hier nu niet om gevraagd. Dus dan wil je toch een, een bepaalde bescherming bieden. Ja. Nee, die kinderen die treden dus wel steeds meer naar buiten. Iemand die daar meer van af weet, is, Marieke Audians vanuit Los Angeles. Marieke, goedenavond. Marike? Goedenavond. Ja? Hi, hi. Je, je was even Hallo. weg. Um, even, even terug naar die tijd, hè. dat is twee jaar geleden. Het is natuurlijk breed uitgemeten in de media: zijn dood, de begrafenis. Um, toen zagen we die kinderen ook voortdurend in beeld. Hoe is het nu met ze? Ja, dat was inderdaad een hele heftige tijd voor ze. Uh, vooral ook omdat die media er bovenop zat. Hoewel ze misschien wel wat uh, steun hebben kunnen putten uit de reacties van de fans, die natuurlijk met hun meerouwden. Maar eigenlijk lijkt het tegenwoordig een heel stuk beter met ze te gaan. Ze, ze hebben een wat normaler leven. Ze hoeven geen sluiers meer voor, geen vermommingen. Mm -hmm. En ze hebben ook een leven buiten de deuren van het uh, toch besloten bestaan wat ze met hun vader leiden. En ze zijn ook volgens mij naar uh, gewone scholen gegaan. Ja, dat klopt. Ze gaan nu, de twee oudsten gaan nu sinds een jaar naar een privéschool. Daarvoor hadden ze nog thuisscholing. En ze vonden het in het begin best wel eng, want ze hadden natuurlijk geen idee hoe de klasgenoten op hun zouden gaan reageren. Maar dat is eigenlijk vrij soepel gegaan. En zij omarmen nu het sociale aspect van uh, ja, een gewone school te kunnen bezoeken. Terwijl hun uh, jongere broertje Blanket nog wel gewoon thuis uh, les krijgt. Hij is pas negen. En hij uh, is ook een erg verlegen type kennelijk. Dus misschien okay. dat hij over een paar jaar ook uh, die kant op gaat. Maar voorlopig is hij nog even thuis. Oké. Okay. Het lijken bijna normale kinderen nu, hè? Inderdaad. <laughs> ja, grappig is dat. Uh, um, ik, ik wilde ook nog eventjes aan uh, uh, L.A. Zit je toch, Marieke, of niet? Ja, ik zit in LA. Je zit er middenin. Want hij had ook een sticht... Ja, dicht bij de bron, die had ook een stichting, toch? Heel the World. En je zegt net als ze willen midden in de maatschappij staan. En ze willen eigenlijk nu ook een beetje het, het, het werk wat hun vader heeft opgezet, voortzetten. Ja, klopt dat klopt. Ja, vooral Prins, de oudste zoon, die zit in het bestuur van de Heel the World Foundation. En zij uh, proberen dus eigenlijk, net als hun vader, activiteiten uit te voeren... die uh, ja, het belang van kinderen en van dieren bevorderen. En uh, ja, die Prins die is met name daar dan heel actief in. Dus oh ja, wel mooi dat ze eigenlijk de, de erfenis van een vader op die manier voortzetten. We hebben daar een, een, een, het belang van dieren en kinderen. Het is er toch een lieve dierenvriend, die hele familie. We hebben er een fragmentje van. Laten we even luisteren naar... We moeten het gewoon met wat onze vader was. Namelijk helpen kinderen van over hele wereld. En. dieren die hun kind niet konden spreken. En je, Paris? Ditto. Ditto. <laughs> wat een zware stem heeft dat jongetje dan in één keer. Als je dat zo wordt. Nou, uh, uh, is dit niet het enige natuurlijk wat hij deed. Volgens mij heeft hij de grootste liefdadigheid. Uh, uh, ...traject ooit opgezet, als we zijn zus mogen geloven. Maar uh, ik heb onlangs de kinderen ook in een, in, een, in een kinderziekenhuis gezien... ...met een veiling van spullen van, van Michael Jackson. Ja, dat klopt. Die uh, hebben eigenlijk uh, een aantal kunstwerken van hun vader, een stuk of tien. Gesigneerde kunstwerken hebben ze gedoneerd aan het Children's Hospital in L.A. En daar hebben ze dan zelf ook hun handtekening onder gezet. En dat hangt daar nu mooi in de gang of iets dergelijks. En dat waren afbeeldingen van Mickey Mouse en meubels en nog allerlei andere voorwerpen. Dingen waar Michael kennelijk gek op was. Maar de, door Michael Jackson zelf geschilderd, begrijp ik? Of? Voor het heb begrepen wel. Maar okay. ik had niet eerder van hem geweten dat hij een begenadigd kunstenaar was. Dus ik nee. moet zeggen dat het me enigste te vaas heeft. Hey, is het nou een beetje. Maak je hieruit op dat die kinderen. willen die ook de showbiz in? Willen die, willen die zich presenteren en naar buiten toe? Ja, dat zeggen ze wel. Want ze doen nu regelmatig interviews toch wel. Bijvoorbeeld met Oprah Winfrey. En daarin geven ze wel aan dat ze die kant op willen. Paris heeft bijvoorbeeld uh, acteerlessen gevolgd en daar schijnt ze zich uh, helemaal in gevonden te hebben. Dus zij wil actrice worden. En Prince, de oudste zoon, die uh, wil producer worden van speelfilms. En daar heeft hij zich al een beetje in kunnen bekwamen in de tijd dat het een paar nog wel leefde. Omdat ze in die tijd een uh, docent van UCLA Filmschool naar hun huis lieten komen om privéles te geven in het maken van korte films. Okay. Dus ik ben heel benieuwd, uh, die hele familie heeft toch wel een artistieke inslag, dus kennelijk. En, maar het klinkt toch niet als helemaal normale kinderen, aangezien ze 13, 14 en 9 zijn. <laughs> ja... Toch is het, als je naar die interviews kijkt, krijg je toch de indruk dat ze vrij normaal zijn. Hoe gek het ook klinkt. Ze, ze memoreren momenten van hun vader die eigenlijk heel mond heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld pakken, ja? geen Michael, geweldig goed in te zijn. Wentelteefjes, wat strand, is dat? Een... Ja, wentelteefjes. <laughs> <Okay>. Nooit <laughs> geweten van een goede man, maar... Uh, strandwandelingen of momenten dat ze op een dakterras um, in Las Vegas stonden... en uitkeken over de skyline en Snickers snickersapen. Dat zijn voor hun de bijzondere momenten met hun vader... En dan hebben ze het niet over de meer excentrieke gekte die ze natuurlijk ook mee moeten hebben gekregen. Dus ik hoop maar dat ja. ze in de toekomst die, die kleine mooie dingen in het leven blijven omarmen en gebalanceerde mensen worden. En niet halve uh, ja, uh, uh, excentrieke en een rare kant op gaan. Geloof ik, die gekte niet... is natuurlijk altijd voornamelijk naar buiten toe. En vandaar dat hij ze volgens mij ook zo probeert te beschermen. En je kan natuurlijk nooit bij iemand uh, binnens muren kijken. Dus waarschijnlijk zat er toch heel veel liefde wat hij ze ook heeft meegegeven. Ja, ja. Ik denk het zeker. Geloof je ze, of zijn die kinderen ook een beetje koekoek, -koek, zeg maar? Nee, ik, ik krijg toch echt wel de indruk dat, ja. uh, dat ze hun weg aan het vinden zijn. En ja, ja, de behoefte hebben om met normale kinderen om te gaan. Uh, ja, ze hebben grote dromen: actrice worden, producent worden. Maar dat is ook niet zo raar als je in LA nee, woont. Dat, dat, dat hebben is ook de meeste zo. kinderen hier die dromen. Dus. We gaan nog van hen horen, denk ik zo. Die drie kinderen: Paris, Prince Michael en Blenken. Dankjewel, Marieke audience vanuit L.A. En dankjewel, Bridget Maasland. En tot volgende week. Ha? Dit is radio 1, BNN Today. Ja, over naar volstrekt ander onderwerp. We houden je hier in BNN Today natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Libië. Um, de Libische rebellen die zijn door een poort van het hoofdkwartier van Gaddafi gebroken. Dat uh, zal je inmiddels gehoord hebben. Um, de regeringstroepen die het bolwerk bewaakten... die zouden dus hun verzet hebben gestaakt. Dat melden verslaggevers van Reuters. En het beroemde golfkarretje van Gaddafi is ook gevonden. Rebellen die rijden met uh, deze Mario karts door de straten van Tripoli. En verslaggever Hans-Jaap Medessen laat op zijn Twitter weten... dat de beelden hem heel lang bij zullen blijven. En op... Twitter.com slash vind je foto's daarvan. En um, nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom... die twittert vanuit Zawiya. In Zawiya is er nog geen feest in de straten. Mensen lijken nog echt niet te kunnen geloven dat het nu voorbij is. En dan de woordvoerder van de Nationale Overgangsraad... Sorry, hani Hassan Soufrakis... die zei tegen het BBC dat hij um, uh, wil dat Gaddafi als hij wordt gepakt... dat hij wordt berecht in Den Haag. Zo meteen meer nieuws vanuit Libië.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 En mijn De voor non -blondes met WhatsApp. En als je wil weten whatsapp hier is Trudy Venner. Radio 1 het NOS Show. De Libische opstandelingen hebben onverwacht snel het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi ingenomen. In het begin was er nog veel weerstand, maar in de namiddag konden ze vrijwel ongehinderd het complex opgaan. Daar werd meteen de vlag van de opstandelingen gehezen, als teken dat het hoofdkwartier was veroverd op Gaddafi. Veel opstandelingen sloegen kort daarna op het complex aan het plunderen. Ze haalden een wapendepot leeg waar allerlei soorten wapens lagen... zoals raketwerpers en kalasjnikovs. Ook tv's, kleding, het golfkarretje en sieraden van Gaddafi werden meegenomen. Maar volgens verslaggever Thomas Erdbrink is het niet allemaal euforie. Ik sprak net met een jongen, een, een, een, een rebel. Hij was zelf arts, hij had al uh, verschillende uh, maanden een strijd te leveren. En um, hij, hij keek dit allemaal heel teur. Aan. Ik vroeg hem, euh, nou, welkom in Vrij Libië, zei ik. En hij zei, ja, dit is natuurlijk een heel groot probleem. En toen vroeg ik, ben je blij? Hij zei hij, nee, ik dacht dat ik heel blij zou zijn als ik de kompuit van Gaddafi over zou nemen. Maar ik ben, om heel eerlijk te zijn, heel ongelukkig. Wat zal de dag van morgen brengen? Koronel Gaddafi is nog steeds spoorloos. Er gaan geruchten dat hij via het ondergrondse tunnelstelsel is gevlucht naar zijn geboorte Die plaats is nog in handen van regeringstroepen. De Libische opstandelingen willen, zodra ze de macht definitief in handen hebben, de orde in het land zo snel mogelijk herstellen. Vermoedelijk zullen ze daarbij gebruik maken van het bestaande veiligheidsapparaat. En dat zou betekenen dat er geen massale zuivering komt onder mensen die het regime van kolonel Gaddafi hebben gediend. En vanwege een aardbeving aan de Amerikaanse oostkust... zijn onder meer het Pentagon en het Capitool ontruimd. In Washington is er schade aan de kathedraal. Van New York tot North Carolina stonden gebouwen te schudden. De internationale luchthavens John F. Kennedy en Newark... waren tijdelijk gesloten. De beving aan de oostkust had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. In een verklaring zegt oud imf topman Strauss-Kaan dat hij opgelucht is dat de aanklacht in de verkachtingszaak tegen hem is ingetrokken. De afgelopen maanden waren volgens hem een nachtmerrie voor hemzelf, zijn vrouw en zijn familie. Strauss-Kaan bedankt zijn vrienden in de VS en Frankrijk die in zijn onschuld zijn blijven geloven... en de duizenden onbekenden die schriftelijk blijk gaven van hun steun. En op het EK Hockey in münchen hebben de Nederlandse vrouwen de halve finales bereikt... dooran je vrouwen spelen donderdagavond in de halve finales tegen Engeland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. En weer duikt er een buitenechtelijk kind van prins Bernhard op. Dit keer gaat het om een de 65-jarige Mildred Zijlstra. En daarmee staat de teller op drie. Royalty-verslaggever Mark van der Linden die kwam de vrouw op het spoor... toen hij bezig was met zijn boek De Vrouwen van Prins Bernhard. En in het programma RTL Boulevard vertelt Mildred... hoe ze erachter kwam dat Bernhard haar vader was. Dat is al enige jaren geleden met, uh, via een vriend van mijn, van mijn adoptieve vader... Daar heb ik gesprekken mee gevoerd en die had het uiteindelijk al verteld. Maar dan is het ongeloof groot. En uiteindelijk is het uh, na nog meer zoeken en met hulp van, uh, van Mark... Hè, die ook heel veel van mij heeft, uh, heeft uitgezocht... waar ik uiteindelijk ook verbaasd over was dat het er ook was... is het, uh, gekomen waar de, is het gaan gekomen wat er van gekomen is. Koningshuisdeskundige Fred Lammers, goedenavond. Goedenavond. U heeft ook naar het interview gekeken. Wat, wat vond u ervan? Ja, het is op zich, ja, het is een, een mooi verhaal, is het ook een interessant verhaal. Maar ja het, is, hè, en, uh, ja, het is een hele keurige dame. Hè, dus wat mm -hmm. dat betreft niet iemand die sensatie zoekt. Maar ja, het wonderlijke is, dan denk je toch wel. Kijk eens dat het na, na zo'n lange tijd. Dat, hè, dat het ze nu ineens opduikt met zo'n verhaal. Ja, ze is al, verhaal, ze is al hè, en 65. Wat zoekt, en wat is het nut ook er nu nog van? Want ja, het, het zal er geen financieel uh, winstbejacht meer opleveren en zo. Ja, ja. Ik, kan ook, ik kan me indenken op een gegeven moment. als je dat verhaal al heel lang weet. dat je dat dan kwijt wil. Maar ja, ze zegt ze weet het toch nog niet zo lang. Het is, het is een beetje, het is wat wonderlijk. Het moet wel zijn dat Als je, je dat portret ziet van prinses Christine naast dat van haar... dan zie je toch wel enige gelijkenis. Hè? Maar ja, ja, of misschien al, als je dat weet, dat je daar iets in gaat zoeken. Hè? Ja, precies. Ben, maar dus ja, u, u, u gelooft het... het nog niet helemaal? Dat ja, het is, och, ze, ze komt heel, best heel geloofwaardig over, maar hmm. ja, het is een verhaal. En nogmaals, ja, is in, met DNA-onderzoek, dat kan het echt dan wel opleveren. Hè? Want ja, je hebt wel meer ook, uitzendingen ook. En dan zijn de mensen er ook vast van overtuigd dat zo is en dan toch DNA-onderzoek wijst ja. dan net het andere weer uit. Ja, hè? Dat, dat, uh, ja. dat horen we dan misschien later nog. Maar even over het nieuws. Hè? De vanmorgen werd dat bekend van die derde buitenechtelijke dochter. Was u verbaasd? Daar ben ik helemaal niet verbaasd over. Nee, nee. ik heb altijd wel gedacht, ach nee, want Bernard, nou ja, die, die dook toch erg makkelijk. Met, met allerlei vrouwen in bed, dat is toch langzaam, dat kan je toch wel zonder overdrijven, kan je dat zeggen eigenlijk. Hè? Ja. Dat, uh, ja, en die twee heeft hij dan erkend, dus in, in die in Amerika en die in Frankrijk. Maar ja, de, de, de, meteen denk je al nou, al die reisjes die hij in Afrika heeft gemaakt, hè? dat zou ook misschien wel uh, tot resultaat hebben geleid. Dus u denkt, in de misschien lopen er misschien nog wel een paar rond, ergens in Afrika. Dat, uh, dat uh, neem ik best wel aan, ja. ja? ja. ja. De Denkt u dat, dat bijna dit zelf is van deze dochter? Nou, dat, dat denk ik eigenlijk toch wel niet. Want hij heeft het toch wel, van die andere twee, heeft hij toch wel, dat vond ik toch wel, dat is heel keurig, dat hij dat na zijn dood nog heeft uh, erkend, die mm -hmm. mensen. Dat, dat, is, dat is een pluspunt voor hem. En ja, dus uh, hij had allerlei avontuurtjes, want dat duik ik ook allerlei, toch in het verleden, ook vrouwen waar hij ook uh, wel romances met had. Dus ik ja. denk, Cecile Dreesman en noem maar op en alles. En er zijn ook allerlei verhalen, zijn er wel omheen eigenlijk. Dus hij heeft gewoon een avontuurtje gehad. En, en trouwens met die andere kinderen, dat, toen hij dat erkende, die, die in Amerika en die in Frankrijk, toen vertelde hij ook later dat dan die vriendinnen van hem... waar die dus iets, toch iets mee hadden, die ineens vertelden dat ze zwanger waren. En, uh, dus ja, daar was hij wat verbaasd over. En zei hij, oh, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ja. Dus als deze vrouw dit hier een avontuurtje ermee gehad... en nooit meer contact met hem op heeft genomen. En wat ik wel ook een beetje toch wel wonderlijk vond... want daar schermen ze nu een beetje mee... dat, die, dat, die, dat zij in Bronofo is, is geboren. En dan zeggen ze, ja, dat is toch helemaal het, het, uh, het koninklijke ziekenhuis. Nou ja, dat is de laatste tijd zo, sinds Beatrix weer in Den Haag woont. Ja. Maar vroeger, want... Was toch echt, was het, het zieke, in Utrecht was het toch echt, en Nijmegen, dat was toch lange tijd, waren dat koninklijke ziekenhuis. Oké, okay, dus dat is geen dus, aanwijzing dat het echt zo zou zijn. Dus dat, dat vind ik nou, dat, nee. dat is nou een wonderlijk argument. Nee. Even nog over, u zei net Beatrix, ik vraag me af wat, wat haar reactie is geweest op dit nieuws? Nou, ze zou het verder van leuk vinden. Dat, dat laat ze gewoon, daar hoef je niet erg veel fantasie voor nodig te hebben. Als je dat s morgens, je krijgt naar de Telegraaf, krijg je naast je ontbijtbord weer met zoiets. En ja, ja. Dat, Het is geen vreugdevolle dag voor haar. Want wat er ook van waar is, het is toch. veel mensen geloven het toch. Het lijkt best aannemelijk eigenlijk. Dus nee, het is geen nieuws waar je op zit te wachten. Nee, ik denk niet dat zij het al wist, of wel? Dat denk ik niet. Nou ja, misschien is dat af... Wat, de, ja, de afgelopen dagen begon het een beetje. Maar de, de, iets door te er iets was. Maar ja, zij is uh, niet dat het boek dat ze van Mark van der Linde al, al van tevoren heeft gevraagd. Eigenlijk. Nee. Dus het zal bij haar als een uh, volkomen verrassing zijn gekomen, denk ik. Ja. Nou, misschien horen we in de komende tijd of het uh, echt waar is dat derde buitenechte kind van ja, ons is. Ja, tussen. er duikt nog iemand op. Hè? Of <laughs> Je nog, weet het nog niet. een paar in Afrika. Ben het, houdt ons bezig. Ja, goed. Fred Lammers, Koningshuisdeskundige, dank u wel. Veel I've ever done. I'm too tired to fight and yet too scared to run. I never stop. Kien hoor je met Stop for a Minute. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we houden hier in BNN Today op de hoogte van het laatste nieuws vanuit Tripoli. Um, rond half acht Nederlandse tijd drongen de rebellen het hoofdkwartier van Gaddafi binnen. Radio 1 verslaggever Thomas Erdbrink was erbij en deed verslag van het leeghalen van het hoofdkwartier door de rebellen. Nou ja, er liggen, er liggen hele moderne futuristische wapens, mensen met, met scherpschuttergeweren. Er loopt nu een jongen langs, met die heeft zijn, de, zijn handen vol. Werkelijk met de munitie en andere mannen die hier op wat we zijn. Dus de dus, spoel dus cool, van Gaddafi is Hij heeft een handgenaafd in zijn hand. En hij is heel blij, happy. Ja, they're very happy. Ze zijn heel erg blij. En meer uh, audio vind je op radio1.nl. Nou, de strijd is nog niet helemaal gestreden. Volgens de BBC worden op de Libische tv-zender Oul Aruba... Aruba zeg ik het zo ongeveer goed, ja, Worden daar boodschappen uitgezonden van bellers uit Syrië en Irak... Um, die hun steun uitspreken voor kolonel Gaddafi. Dat even als laatste nieuws. En dan praten we verder met uh, Frans Timmermans, oud-diplomaat... en woordvoerder uh, voor, voor de PvdA. Frans Timmermans, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Even nog het laatste nieuws. Dus dik twee uur geleden is dat hoofdkwartier dus ingenomen door de rebellen. Um, u heeft het ook allemaal kunnen horen op deze zender. Um, mm -hmm. De vraag is natuurlijk, nu natuurlijk een beetje van wat moet er met Libië gebeuren? De EU die wil zo snel mogelijk een ambassade openen in Tripoli. Daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Over hebben. Ook moeten de bevroren tegoeden van Gaddafi zo snel mogelijk worden vrijgemaakt... en aan de opstandelingen worden gegeven. Even al dat nieuws vandaag. Het was een super heftige dag. Superveel gebeurd. Hoe volgt u dat? Zit u dan aan de radio en televisie gekluisterd? Ja, en op internet. Um, via de sociale media. Via de sites van de grote nieuwsstations. CNN is goed op de hoogte. BBC is goed op de hoogte. The Guardian volgt het goed. Le Monde ook wel. Italiaanse media goed volgen. Want Italië heeft uh, toch echt een kennisvoorsprong als het om uh, Libië gaat. En proberen mensen die ik ken in die landen te bellen. Om eens te vragen of zij iets meer weten. Maar ik, ik zeg u wel... Uh, veel meer dan wat Radio 1 brengt, uh, valt er niet te halen, hoor. weet u zelfs als oud-diplomaat ook niet. <t> dus volgt dat nee, ook omdat het land, dat land in die 40 jaar Gaddafi uh, eigenlijk uh, zo veranderd is... In, op een manier dat heel weinig mensen precies weten wat er speelt. En iedereen ja. ook een beetje gist nu. Ja. Even over dat, dat een van de laatste uh, nieuwsupdates die wij hoorden. Uh, nos correspondent Thomas Ertbrink had het over berichten over plunderende rebellen... die het hoofdkwartier van Gaddafi nou eigenlijk helemaal kaal plukken... Uh, u heeft het misschien ook wel gezien van de rebel met een Gaddafi's pet op. Als u dat soort beelden hoort en ziet, wat denkt u dan? Ja, we hebben het al heel vaak gezien: de vraag is of de leiding van die rebellen het hoofd koel kan houden. En na de eerste euforie en, en de excessen... ervoor kan zorgen dat er niet... een, een gigantische bijltjesdag volgt. Want ja, het, is, het is... heel ingewikkeld. En de hele infrastructuur... politiek, bestuurlijk, juridisch... van Libië is natuurlijk gevuld... door mensen die Gaddafi-getrouwen uh, zijn. Ja. Die kan je niet allemaal weghalen... want dan stort het land in elkaar. Dus die nieuwe machthebbers dadelijk... die zullen ook moeten proberen met die luid tot een compromis te komen... ervoor te zorgen dat het land een beetje uh, draaiende gehouden wordt. Daarnaast hebben de opstandelingen ook nog het probleem... dat ze onderling verschrikkelijk verdeeld zijn. En zolang Gaddafi er maar is, zijn ze wel verenigd. Maar zodra die weg is, gaan ze weer naar elkaar zitten loeren. En dat ja. kan ook allerlei gevaren opleveren. Ja, want als je dat de afgelopen dagen ook ziet... Hè? Uh, uh, vandaag bijvoorbeeld, de rebe rebellen zeiden uh, um, net nog... drie dagen nodig te hebben om dat land onder controle te hebben. Ik geloof gisteren zeiden ze nog zeven of tien dagen. Uh, gisteren ook dat be bericht van die zoon... die safe die gepakt zou zijn door hen, was toch niet waar. Hoe betrouwbaar zijn die rebellen eigenlijk? Nou ja, het is natuurlijk een hele chaotische situatie en alle partijen redeneren naar zichzelf toe. Uh, maar uh, dat is nou eenmaal uh, oorlog en opstand. Uh, dat is in, uh, Als je oorlog en vrede van Tolstoy leest, dat gaat over de 19e eeuw. Dat was ook al een en al chaos uh, voor de mensen die er direct in uh, betrokken waren. Dus dat hoort wel een beetje bij uh, deze fase van de strijd. Uh, ik maak mij veel meer zorgen over de fase die volgt op het moment dat men inderdaad effectief uh, controle heeft over het hele land. Want? Dan, dan is nou ja, het onduidelijk dan, wat er gaat gebeuren. Er zijn, er zijn stammen in die coalitie van opstandelingen die ontevreden zijn over hun positie. Mm -hmm. Die generaal Younes die is vermoord, die komt ook uit een stam. En zijn stam is natuurlijk ook boos nog steeds op de opstandelingen dat die man is vermoord. En, en ja... Als Gaddafi eenmaal weg is, dan zullen ze ook zullen ze proberen om zelf een betere positie te krijgen. Wie krijgt controle over de olie? Wie gaat met, met name de Italianen, de Fransen en de Britten praten over de toekomst? Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, dat is altijd in zo'n situatie ja. nogal onduidelijk. En wij moeten ze daar waar we kunnen als Europese Unie bij helpen. Nou, je hoort het ook van de correspondenten vandaag. Um, die spreken dan de Libiërs daar ook op die compound, maar ook in, in verder in Tripoli. En die mensen zijn blij, maar bijna allemaal zeggen ze ja, we zijn bang voor de dag van morgen. Wat gaat ja. er morgen? Gebeuren, of ja, ik begrijp op de dag het ook Kijk, als je uit Tripoli komt en je ziet al die lui uit Benghazi hier stad in komen, die, die vertrouw je toch niet helemaal? Uh, u moet zich ook voorstellen dat veel van de strijders de beste strijders uh, aan de kant van de rebellen, die hebben een ervaring opgedaan elders in de wereld, bijvoorbeeld in Tsjechenië en elders, mm -hmm. uh, om aan uh, zeg maar bij islamitische strijders uh, aansluiting uh, te zoeken, dus het is niet allemaal even fris volk dat daar nu een, uh, een strijd uh, voert, en dat de gewone bewoners van Tripoli die vaak veel minder affiniteit hebben met al die stammen hè, de mensen in Tripoli zijn gewoon stadsmensen geworden dat die daar nerveus van worden, dat begrijp ik ontzettend goed, en, en ja, dat kan nog heel veel uh, misgaan in die onduidelijke periode daarna. We hebben er allemaal belang bij dat nou, het niet gebeurt. Maar wat, u, u bent oud-diplomaat. Wat, wat zegt u, wat moet er nu gebeuren? Moet, moet er een internationale vredesmacht komen? Moet er onmiddellijk nee. een diplomatieke missie naartoe? Moet nou, de bevolking dat, het zelf doen? Ik denk dat uh, ik, voor, voor de Europese Unie is dit nu echt van minuut op minuut... bekijken wat we moeten doen. In eerste plaats, je mag niet zelf nu dat eindspel gaan beïnvloeden. Dat moeten ze zelf oplossen. Vervolgens moet je wel klaarstaan op het moment dat dat eindspel beslist is... om aan te bieden dat je ze helpt met het opbouwen van nieuwe structuren... met het inbedden in internationale organisaties... met het zoeken naar compromissen met allerlei partijen in dat land... Maar hoe dan? Inmiddels... letterlijk? Daar moeten daar toch mensen van de EU naartoe. Ja, ja, daar, kun je, daar kun je diplomaten naartoe sturen. Daar kun je mensen die ervaring hebben met, met die landen en met dat bestuur uh -huh. naartoe sturen. Die capaciteit hebben we wel. Hè. Om, om een concreet voorbeeld over Nederland uh, te noemen. Nederland heeft in de afgelopen twintig jaar geweldig veel ervaring opgebouwd... met uh, bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe wetboeken voor uh, mensen die een nieuw uh, juridisch systeem moeten opbouwen. Landen die een nieuw juridisch systeem moeten opbouwen. Met het trainen van rechters om onafhankelijke rechters te zijn. Met het helpen van... Uh, uh, parlementariërs om uh, de strijdkrachten onder controle te krijgen. Dat zijn allemaal gewoon hele basale dingen... die een nieuwe rechtsstaat zal moeten leren. En daar zullen Europese landen hun expertise voor moeten aanbieden. Het, het mooie is dat het niet veel geld kost. Uh, en dat geld hebben we dus op dit moment niet. Dus dat komt goed uit. Het moeilijke uh -huh. is dat het wel... Een ...hele lange periode zal vergen dat we dan ook betrokken blijven bij zo'n land... ...en niet weer de aandacht verliezen en ons weer concentreren op een nieuw probleem. Ik lees al ergens de laatste nieuws op internet van ja, het kan ook een nieuw Afghanistan worden. Dat lijkt me buitengewoon uh, onwaarschijnlijk. Uh, dat er uh, rivaliteit tussen de stammen zal zijn. en dat er ook een tijd lang tussen de stammen en de clans. Uh, gestreden zal worden om de beste uitgangspositie. dat lijkt me duidelijk. Uh, maar Libië is uh, geen uh, Afghanistan. Het is geen Zwitserland. Uh, die illusie moeten we ook niet <laughs> nee. hebben. Maar het is ook geen Afghanistan. Uh, het is niet. Uh, nee, maar, een, maar wel land dat een in de stammenstrijd. zoals u net uitlegt. Ja, dat klopt. Uh, die clans en die stammen, dat is uh, de bedreiging. Maar. Uh, Sociaal-economisch is dat land natuurlijk veel en veel verder dan het land van Afghanistan. Dus ja. so, U maakt zich daar eigenlijk opgeleid. niet zo'n zorgen over? Het komt wel. Daar goed. maak ik mij. Nou ja, ik, ik maak mij met name zorgen over de eerste weken. Over, over die onduidelijkheid die er dan is. tussen die verschillende stammen. Over wie nu echt de macht is. Wat, wat is het gevaar men... van die eerste weken? Nou ja, dat, dat in plaats van zich te concentreren... hoe nemen we dit op vreedzame manier over... hoe gaan we ervoor zorgen dat er verkiezingen komen... hoe zorgen we ervoor dat de macht eerlijk verdeeld wordt... tussen de clans en de stammen... dat men veel meer op de lijn gaat zitten. En ik ga ervoor zorgen dat mijn stam de beste uitgangspositie heeft. Geen enkele stam is groot genoeg om dat in zijn eentje te doen. En dan kom je in een hele... Uh, moeilijke situatie terecht, van conflicten... Ja. die ook kunnen escaleren in gewapende conflicten. Laten we het nog even hebben over, over Gaddafi zelf. Die is nog steeds spoorloos. Um, stel dat hij gevonden wordt. De, de Kroatische oud-president die heeft uh, gezegd... Van, uh, van de week heeft uh, Gaddafi me nog opgebeld... en zegt dat hij ze wilde overgeven. En dat hij, nou, dat hij ze eigenlijk volledig dan zou terugtrekken... uit het publieke leven. Kan zoiets nu nog... Ik denk in Libië zelf niet. Ik denk dat er een paar mogelijkheden zijn. Of hij neemt de wijk naar een land ver weg waar men hem gedoogt. Venezuela of Zimbabwe of afrika Ja, dat men zegt hij is ziek en hij zit hier in een kliniek... en dat je nooit meer iets van hem hoort, dat kan. Of hij wordt gewoon door de Libiërs opgepakt, berecht... En gaat de bak in of wordt geëxecuteerd. Dat is de tweede variant. Of hij wordt overgedragen aan het internationaal strafhof. Dat laatste hoop ik echt dat dat gebeurt. Zodat hij berecht kan worden voor de misdaden die hij heeft gegaan. En dan ook gewoon een straf kan ondergaan daarvoor. De woordvoerder van opstandelingen schijnt gezegd te hebben van... wij kunnen dat niet meer hier in Libië. Hij moet naar Den Haag. Nou, dat, dat, als dat zo is, dan vind ik dat positief nieuws. Ik heb eerder van de week ook uh, opstandelingen gehoord... die zeiden van, uh, dat varkentje, dat wassen we zelf wel even hier. Uh, daar maak ik me zorgen over. Omdat er op dit moment natuurlijk geen uh, rechtsstaat is in Libië. Nee, en, maar hij en, is, is toch, toch al gang. lang Libië uit? Die is toch ook niet gek? Dat weten we niet. Ik, ik heb, als ik iets geleerd heb in de afgelopen zes maanden... Libië, is dat je... Uh, alles wat je met gezond verstand kan beredeneren, waarschijnlijk niet waar hm. is. Heeft u hem wel eens ontmoet eigenlijk, Gaddafi? Ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem wel eens uit de verte gezien op een conferentie waar ik ook was in, in Parijs. Met zijn gigantische entourage. En ik heb daar buiten die vergaderruimte ook zijn kamelen zien staan en zijn bedouinententen. Die ja, die, die zijn nu allemaal in de vekkers gestoken, inmiddels. Ja, ja precies. Nou ja, die kamelen nam hij mee, want hij wilde iedere ochtend verse kamelenmelk drinken. Ja. Het vervelende voor zijn gastheren was alleen, als hij dan weer wegging, liet hij die kamelen achter en dan wist niet iedereen wat ze met die kamelen aan moesten. Wat is daarmee gebeurd dan, met die kamelen? Nou ja, ik weet dat ze in Italië hebben ze ze geprobeerd te slijten aan een dierentuin, maar die wilden ze niet hebben. Wat er uiteindelijk mee gebeurd is, weet ik niet. Of ze in de kebab terecht zijn gekomen, weet ik ook niet. Goed. We gaan het zien hoe het uh, gaat aflopen. De, de, denkt u trouwens, de, hoe schat u het in? Wordt kadavier levend gepakt? Wat denkt u? Nou, ik, ik vind, die, als ik daarover ga speculeren... dan, dan is mijn uh, speculatie net zoveel waard als die van u. Uh, wij zijn alle twee geïnformeerd over wat er nu gebeurt. Ik weet het niet. De man heeft iedereen altijd versteld uh, doen uh, staan. Uh, je kunt uh, een scenario bedenken zoals uh, uh, Der Untergang uh, met Hitler, uh, gespeeld door Bruno Gans in, ja. uh, in een bunker. Maar je weet helemaal niet of het zo gaat. Dat, daarvoor is dat land veel te, veel te complex en onbekend. Nou, dat gaan wij in de komende uren en dagen allemaal horen, neem ik aan. Dank u wel, Frans Timmermans. Tot uw dienst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 Preng, preng, hola, si, hola, di, di, DJ, het is ja wij. ik ben stram, maar het is geen bingo. ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo, bitch, nigga, yo no quiero, hangen met mensen, quiero, hier, en mijn Spaanse tvoek, nee, donde está mi dinero, als noches en tot ziens, vet, veel lente, nunca, nooit vriend. los gezelligitos, donde está genitos, oh. Costa del de Sos Los Alejitos donde está genitos oh. Costa del de Sos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get spent Get Get Spanish, get Spanish, get Spanish Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get spent From hero Get Spanish Get Spanish, get Spanish Claro que sí Claro que no Los jóvenes Maschulo del pueblo. Spaso vos saiu so. For the host joli so. Boca con manchego. That is fabegego. del diablo. That is the costa de eso. anus del diablo. That is the costa de eso. Yo quiero esmifar, Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. This con yo. con yo. Los gestelligitos.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 Supermercado, De la bancos por aquí, let's get spent, get spanish, get Spanish on. get spanish on. hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, spanish. get spanish, get spanshown, get spanish on. Yes, this is Harold Friend I'm sure to use this thing to the this stage in around town to make the Get Spanish, de jeugd van tegenwoordig. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, tijd om het laatste woord te geven aan onze hardwerkende ploeg BN'ers. Te beginnen met schrijver Klum. Mensen kijken me al twee dagen vreemd aan als ik naar Lowlands bij de Slager of Afhaal Indonees. Waar is het feestje, roep, hopende dat men gaat antwoorden. Hier is het feestje, maar aan de andere kant wel fijn om niet je bandje meer te hoeven laten zien als je je eigen slaapkamer in wilt... En nou, voor de duidelijkheid dat waar is het feestje, hier is het feestje, komt van jeugd van tegenwoordig. En dan uh, Tweede Kamervoorzitter Gernie Verbeet. Ooit ga ik verre reizen maken en ben ik heel lang onbereikbaar. Nu ligt dat anders. Ik check tijdens mijn zomervakantie regelmatig mijn telefoon en mail. Want er kan een kamerdebat gevraagd worden en dan moet ik terug. Net als alle andere 150 kamerleden. Wat mij opvalt, nooit hoor je een kamerlid daarover klagen. Iedereen is er trots op dat wij jullie vertegenwoordigen. Het hele jaar door, ook in het zomerreces. En dan als laatste strafpleiter Oscar Hammerstein. Komt de komkommertijd nog wel? Griekenland op de fles, Mubarak afgezet... Gaddafi zo goed als weggejaagd, plunderende Britten... euro en dollar in de bijstand... Strauws kamermeisje, Somalië verhoord Rutte onder vuur... Rotterdamse ziekenhuis, en tegen september aan is het nog steeds geen zomer. Kom, kom, komkommertijd, we missen je in de regen. Oscar Hammerstein was dat. Dat was BNN Today weer voor vandaag. Kan je ons niet missen. Facebook.com slash BNN Today. Maandag, dan zijn we er pas weer. Want er is heel veel voetbal. Ook heel leuk. En um, zometeen langs de lijn met Jeroen Stomphorst. En mocht er nieuws zijn uit uh, Tripoli. Bijvoorbeeld uh, waar Gaddafi uithangt. Dan hoor je dat uiteraard hier onmiddellijk op Radio 1. Veel plezier met langs de lijn.